Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dag na de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland gaan de Russische aanvallen door. Er komen berichten uit verschillende steden, vooral in het oosten van Oekraïne. Er zijn gebouwen ingestort, maar over slachtoffers is niets bekend. Er zijn al meer dan 4 miljoen mensen Oekraïne uitgevlucht voor de oorlog. In Nederland worden nu rond de 20.000 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Blije reacties in Zeewolde. Gisteren besloot Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, om daar voorlopig geen mega datacenter te bouwen. Er was veel gedoe over, omdat zo'n datacenter energie slurpt. De leider van Leefbaar Zeewolde is opgelucht. Die partij is groot tegenstander van het datacenter. Ik zat op de fiets en toen kreeg ik allemaal appjes binnen. En uh, toen las ik het. En toen was ik weer de eerste reactie. was gewoon heel erg blij. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo, zo in een stroomversnelling zou komen. Uh, maar het is uitstel. Hè, want het staat in de koelkast. Maar het is weer een stap dichter bij afstel. Niet iedereen is blij. Want er waren ook partijen die voor de bouw van het datacenter zijn. Maar die verloren wel flink bij de gemeenteraadsverkiezingen twee weken geleden. Voor het eerst heeft de politie in een strafonderzoek niet beslag gelegd op cash of dure auto's, maar op NFT's. Het zijn digitale eigendomscertificaten die je kunt kopen voor van alles wat op internet te vinden is, zoals gifjes, plaatjes of Twitterberichten. In dit geval gaat het om NFT's van digitale kunstwerken. De eigenaars van die dingen worden verdacht van de handel in privégegevens. Maart roert zijn staart en ook april doet wat hij wil. Er komt sneeuw aan. Eerst nog natte sneeuw, doordat het, doordat het te warm is. Maar donderdagnacht is het koud genoeg om te blijven liggen, zegt weerman Marco Verhoef. Dan kan het inderdaad misschien hier en daar wel wat wit worden. Dus vrijdagochtend, de vroege vogels, die maken kans op een Zo Zowaar nog aan het eind van de winter. Nou ja, het is eigenlijk al gewoon lente. En voor nu dan een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is een graad of 8 in het noorden, 11 of 12 in Brabant. Morgen kans op wat regen en al wat natte sneeuw. Het is ook koud, maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. De N9, ook den Helder, is nog in beide richtingen dicht bij Sint Maartenzee Door een ongeluk, het verkeer wordt omgeleid via uitwijkroute 82. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Ik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 I asked her her name and in a top brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, -lo -lo -lo. Dit waren achterin volgens de Kings met Lola en de Free Med, All Right Now. In de zomermaanden is op stranddagen de EHBO Strandpost de Rotonde geopend van 10 tot 6 uur s avonds. De post is centraal gelegen en is te vinden bij strandafgang Badhuisplein, tussen strandtent 9 en nummer 10. Je kunt er terecht voor eerste hulp en informatie over andere hulpdiensten. Ook is op deze locatie het meldpunt voor verdwaalde kinderen gevestigd. Onze ogen konden kijken, sinds het licht ons land verscheen. Maar na het breken van de tijken, ging mijn denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, bars van droogte en van tijd, zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid.